Tien uur, Freddy van met het NOS-journaal. In Oekraïne hebben de autoriteiten de laatste demonstranten van een groep van 243 vrijgelaten. Ze waren vastgezet tijdens de protesten van de afgelopen drie maanden in Kiev. De demonstranten mochten naar huis op basis van de amnestiewet die vorige maand van kracht is geworden. Er zijn wel voorwaarden gesteld. De aanklachten tegen hem blijven staan, zolang er geen einde komt aan de bezetting van overheidsgebouwen en zolang de barricades in Kiev niet worden opgeruimd. Ook hebben de demonstranten huisarrest. De openbaar aanklager heeft de oppositie tot maandag de tijd gegeven om mee te werken. Anders worden de vrijgelaten arrestanten binnen een maand berecht. Voor zondag is een nieuwe massademonstratie aangekondigd op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. De protesten richten zich nog altijd tegen president Janukovic. Voormalig journalist en politicus Ferry Hogendijk is overleden. Hij was 80 jaar. De politicoloog Hogendijk was jarenlang verbonden aan Elsevier's Weekblad, later Elsevier's Magazine. Hij werd onder meer bekend als politiek commentator voor de AVRO en als felbestrijder van het kabinet NL in de jaren 70. Na de verkiezingen in 2002 kwam hij korte tijd voor de lijst Pim Fortuyn in de Tweede Kamer. Ferry Hogendijk was al enige tijd ziek. In Petten worden weer medische isotopen gemaakt. De productie lag stil sinds september om een afwijking te repareren. In Petten wordt bijna een derde van de radioactieve isotopen geproduceerd... die wereldwijd worden gebruikt onder meer bij het opsporen van kanker... en het behandelen van tumoren. In de Eredivisie heeft PSV vanavond thuis in Eindhoven... met 2-1 gewonnen van Heracles. PSV staat nu vijfde op de ranglijst.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 De lijn met Ronald Boot. Goedenavond, een Olympische dag zonder Nederlandse deelnemers, maar toch werden er op het ijs medailles verdeeld. Deze jonge man, die 19-jarige Yazuru Aniu uit Japan, wordt de eerste Olympisch kampioen in het kunstrijden voor dat land. We hoorden Hans van Zetten en hij praat ons straks bij over de volgens hem bizarre finale van de kunstrijders. En natuurlijk blikken we vooruit op de 1500 meter schaatsen van morgen. Mark Tuitel, Tuitel gaat zijn titel verdedigen. En coach Gerard van Velden weet wat Tuitel nog gaat doen tot morgenmiddag. Ja, dat is uh, nog heel veel relaxen, focussen, visualiseren. En uh, misschien nog wat praten met familie hier en daar. En uh, we doen natuurlijk nu niet zoveel meer. En dan... Uh, was het was morgen. We gaan uitgebreid praten over die 1500 meter vanmorgen... met de gast in de studio, Jacolang, Lang, Jan Leeuwang. En er is ook voetbal. Morgenavond een topper in de Eredivisie. Nummer 2 FC Twente tegen de nummer 4 Vitesse. Twente-coach Michel Jansen ziet het belang van die wedstrijd. Wil je zeg maar een, een gaatje slaan en wil je, wil je mee blijven doen voor de bovenste plekken... dan is dit wel, wel een hele belangrijke. En met Sien de Jong kijken we vooruit naar de lastige serie wedstrijden voor Ajax. U hoort het allemaal tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. En er is ook vanavond voetbal. PSV won van Herakles. Het werd 2-1. Maar er lag nog niet mee. Het was geen gemakkelijke zegen, geloof ik. Hè? Nee, het ging allemaal uh, helemaal niet eenvoudig voor, uh, voor PSV. Je kunt niet zeggen dat er een, een bakkalend over je wordt uitgestort. Maar het is uh, allemaal niet, uh, niet best wat je op zo'n avond in het Philipsstadion te zien krijgt. oké. Okay. PSV start goed, staat na vijf minuten op voorsprong. De Pai uh, met het doelpunt, dat zou dan toch de boel een beetje in een, in een flow moeten, moeten brengen. Hè? Het programmaboekje, ik heb het hier voor me liggen. En nu doorpakken is het uh, verhaal. PSV won van uh, Cambuur met 2-1, won van, uh, van Twente met 3-2. Doorpakken, nou ja, dat gebeurt aan het einde van de rit. maar. Hoe langer die eerste helft duurt, hoe meer eigenlijk PSV fouten gaat maken. Verkeerde keuzes, mensen die kunnen schieten, die het niet doen. Uh, toch afgeven. Uh, ja, en dan komt Herakles toch een beetje opzetten. Zijn er al wat kansjes? Rosheuvel kan een keer overschieten. En er komt een fraaie gelijkmaker van, uh, van Linsen. Een afstandsschot van links, rechts naar binnen. Klassiekertje. En uh, zijn negende van het seizoen ermee is uh, hij topscorer. En dan denk je, als die een minuut of twintig uh, voor tijd van het veld afgaat, Brian Linsen. Was vorige week geblesseerd. Komt blijkbaar niet langer door. De angel zal er wel een beetje uit zijn. Dat leek ook wel zo. PSV kreeg zijn mogelijkheden. Bijvoorbeeld via Depay weer in, in die fase. Maar Irakles komt in de laatste 10, 12 minuten en zeker in de laatste 5, 6 minuten plus de extra tijd zeer sterk opzetten. Jeroen Zoet houdt het elftal op de been met een aantal ja, gewoon hele goede reddingen op schoten, op rebounds van heel dichtbij. Uh, Oet nog een keer bijna vanaf de doellijn. Echt twee minuten in blessuretijd. En ja, op basis van wat Heracles heeft laten zien... verdiende het elftal eigenlijk wel om een gelijkmaker hier te krijgen. Heeft zeer offensief gespeeld het elftal van Jan de Jonge. Heeft ook alleen maar aanvallend gewisseld. Waar zie je dat? Uh, Powell in het elftal. Bruns aanvallende middenvelder. Ja, ze moeten wel zo langs de hand. Ze hebben de punten hard nodig. <coughs> bij Heracles bedoel je? Ja. Nou, dat valt toch wel een klein beetje mee. Ik heb niet het gevoel dat Heracles in de problemen zit. Die staan in de middenmotor. staat wel dicht bij elkaar... Maar uh, ja, die hadden hier meer verdiend. En PSV uh, grijpt dan door. Uh, ja, het is, is allemaal niet best. Het veld was heel slecht. Dat speelt ook misschien een rol. Maar op een beter veld had je hier ook geen prettige avond gehad. Het loopt niet. Het gaat niet lopen. Maar het levert in ieder geval punten op. En PSV blijft dus nog wel een klein beetje naar boven kijken. Pracht nog niet meer. Bedankt. In de kwartfinale van het ABN-tennis-toernooi... is de als eerste geplaatste Juan Martín Del Potro uitgeschakeld. Hij verloor in twee sets van Ernest Gulbis. Thomas Berdy bereikte wel de laatste vier. Hij versloeg... Poljanovic in drie sets. Uh, Mark Brasser uh, is uh, aan de lijn. Uh, uh, hoe is het met de avondpartijen? En die Murray bijvoorbeeld? Uh, Makkie tegen Silic? hij is. Geen, uh, geen makkelijker, Ronald. De partij is al gespeeld. En het is uh, Marine Silic die uh, de partij heeft gewonnen. Ja, ik moet wel zeggen, we zagen het wel een beetje aankomen. Andy Murray, uh, toch de topattractie hier, de nummer twee, geplaatst. Maar zijn spel was in de eerste twee rondes uh, niet echt overtuigend. Uh, Murray, uh, niet echt happy with himself, om het zo maar even te zeggen. Veel uh, gemopper van, uh, van de Brit op de baan. Het liep allemaal niet zo lekker. Hij uh, liep zich op zichzelf te slaan naar foute punten. Nou, uh, vier letterwoorden vlogen er. Over de baan. Hij zat gewoon niet heel erg goed in zijn vel. Ja, daar kwam hij dan in de eerste twee rondes tegen Roger Fazel. En uh, gisteravond uh, tegen Dominique Thiem, de jonge Oostenrijker, kwam hij daar nog mee weg. Maar tegen Marine Silic kwam hij daar uh, niet mee weg. Silic uh, serveerde vooral heel erg goed, uh, kreeg een paar brekkansen tegen. Maar dat was in één game. Verder in de hele partij niet. Ja, en omdat hij de service van, uh, van Andy Murray wel uh, twee keer wist te breken, haalde hij uh, de partij uiteindelijk binnen Marine Silic. En ja, dat is toch wel een, een, een tikje voor het toernooi. Kijk, je had ja. natuurlijk gewoon Martin. Dat Potro, de titelverdediger, eh, eh, eh, dat was de nummer 1 van de plaatsingslijst, die ging eruit. Ja, dan heb je toch een beetje je hoop gevestigd op Andy Murray, dat hij, eh, dat hij wel doorgaat. Maar ja, het toernooi is sterk bezet, dat wisten we. Eh, dat zien we al vanaf de, nou, eigenlijk al de eerste ronde en ook in de tweede ronde, dat, dat het gewoon veel drie setters, eh, Tommy Haas eruit, Gasquet eruit. Eh, ja, dat kan allemaal zomaar gebeuren voor de kwartfinales. Maar vanavond dan in die kwartfinales ging, ging Andy Murray eruit tegen Marin Silic. Ja, nou ja, dan is er ook nog een beetje hoop voor de organisatie natuurlijk, dat die ene Nederlander die er nog in zit het goed doet. Hoe is het daarmee? Ja, die staat... Nou, dat, dat ging heel erg goed. Er staat nu een, een, een, een man in een blauw shirt aan zijn nek te trekken. Ja, het, ja. dat, dat, is, dat is niet zo'n goed teken. Igor Seisling inderdaad begon heel erg goed in zijn kwartfinale... tegen de Duitse Filip Kohlschreiber. Binnen 25 minuten had Seisling de eerste set binnen. Het was pief, paf, poef. Hij speelde alles goed. Hij serveerde geweldig. Heel hoog tempo. Aanvallend, nam de ballen snel. Ja, Kohlschreiber eigenlijk geen kans. 6-2 in de eerste set in het voordeel van, van Igor Seisling. Nou ja, toen kwam er een tweede set. Daarin werd hij bij 1-1 gebroken. En even later bij 4-2 nog een keer. En zojuist heeft hij die tweede set met uh, 6-2 verloren. En daarna kwam dus uh, die blessurebehandeling... Uh, die nu nog steeds uh, gaande is. Het zit uh, ja, bovenin in, in de schouder. In de nek lijkt het te zitten. Ja, en dat is uh, zeker voor een speler... die het toch uh, moet hebben van zo'n service... Uh, zoals Igor Zeisling. Uh, die service is een heel belangrijk onderdeel van zijn spel. Ja, is het toch wel uh, vervelend... als je juist daar uh, pijn hebt inderdaad. In je, in je nek, in je schouder. Want steeds... Die servers natuurlijk moeten die arm omhoog. Ja, de de fysio die staat er nu overheen te wrijven. Misschien dat hij de boel warm maakt. Dat er nog wat, wat, wat gel op gaat. Het is te hopen dat Igor Seisling... Uh, zo'n goede spel uit de eerste set weer kan uh, hervinden. Um, ja, 1-1 in sets dus. Het, het zou mooi zijn... En natuurlijk voor het toernooi inderdaad, wat je zei Ronald... dat ja, toch wat grote namen eruit... dat je dan misschien ja. morgen in de halve finale... Een, een Nederlander hebt. Want dat is ook alweer een hele tijd geleden. Dan moeten we terug naar 2003. Raymond Sluiter die haalde toen de finale... van Max niet, Maar dat was de laatste landen in de halve finales, elf jaren geleden. Dus het wordt wel weer eens tijd, maar of zijzeling het gaat redden, ik vraag het me af. We horen je straks nog een keer, Mark. Bedankt. Geen schaatsen dus vandaag in Sochi. Geen Nederlanders bij andere sporten ook. Maar er werden natuurlijk wel medailles verdeeld. Bij het skiën opnieuw een grote verrassing. De Zwitser Sandro Villetta won het goud op de combinatie. Na de afdaling stond hij slechts veertiende. Maar mede door de weersomstandigheden steeg Villetta naar de eerste plaats. Door het warme weer, het was 17 graden, ontstond er een papperige toplaag. En dus was het verloop van de slalom onvoorspelbaar. Villetta startte bijvoorbeeld eerder dan de favorieten. En je zou kunnen zeggen dat de wedstrijd daardoor een ja, onsportief verloof. Verloop heeft. Maar verslaggever Edwin Peek legt uit dat de skiers dat niet zo zien.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 Pakte bij de biathlon haar tweede gouden plak. En Wit-Rusland kreeg er nog een keer goud bij, dankzij Ala Tsouper. Zij won bij het freestyle ski het goud op het onderdeel aerials. Ski aerials voor de vrouwen. Groot-Brittannië heeft de eerste gouden medaille binnen. Het gebeurde bij de Skeleton voor vrouwen. Ze heeft dat hard op de It Het matter. niet. Ze win de gold medal surely. Ze kan nu crash en winnen. Ze gaat het doen. champion yes. Oh my goodness! Oh. That is brilliant! Look There's... at that badge. look at everyone there, unbelievable! Come on. Awesome work by Lizzie Arnold. Well, Lizzie Arnold has won, and she has taken everything that the rest of the world have had and thrown it back in their faces. That is fantastic! Alicia Arnold dus, ze pakte goud bij de skeleton. Dan het kunstrijden. Voor het eerst heeft een Japanse kunstrijder... olympisch goud te pakken. Yuzuru Hanyu is zijn naam. En Hans van Zetten zag het allemaal gebeuren. En hij noemde het een bizarre finale, Hans. Waarom eigenlijk? Het was een bizarre finale, omdat de kanshebbers op Eremetaal eigenlijk allemaal fouten maken. Inbegrepen de nieuwe Olympisch kampioen, Yazuru Haniou. Die had ook twee grote fouten in zijn lange kuur. Ja, de rest deed hij werkelijk voortreffelijk, maar toch twee grote fouten. Dus daar leverde hij die punten op in. Hij bleef toch één. Ja, er stond ook bijna een Spanje uit op het podium. Maar ik zeg wel bijna, hè? Ja, dat is correct. De Europese kampioen komt tegenwoordig uit Spanje. Tien jaar geleden had nog nooit iemand gehoord van een kunstrijder uit Spanje. Maar inmiddels is hij al twee keer Europees kampioen, deze Javier Fernandez. En hij reed een goede kuur met viervoudige sprongen. Maar twee sprongen miste hij, die, zette hij die dus niet door. En dat brak hem nou net op, want hij is uiteindelijk op de vierde plek gekomen. Ja, de wereldkampioen Patrick Chen, die is uiteindelijk dan toch het zilver uh, ten deel gevallen. Ook die maakte fouten, want die had een kans om die jonge Japanner te verslaan. Maar die liet het ook liggen, ook door fouten. Vandaar dat het een hele bizarre finale was. Ja, uh, wat natuurlijk ook bizar was, uh, het is in Rusland en iedereen plaat, praat over Yevgeny Pluchenko. Maar ja, zijn schaduw hing alleen maar over deze wedstrijd, hè? Ja, inderdaad, want het duurde wel even voordat hier de hal ook vol was. Ik heb toch de indruk dat veel mensen uit Rusland dachten van nou ja, als wij geen Rus hebben die hier we kunnen aanmoedigen, dan hoeven we hier ook niet te zijn. Gedurende de wedstrijd liep de hal dan toch wel vol. En het werd uiteindelijk ook wel spannend, want eigenlijk de grootste verrassing van dit hele toernooi is een 20-jarige kunstrijder uit Kazachstan, die vier jaar geleden ook al deelnam in Vancouver. Toen werd hij. Uh, als 16-jarige werd hij elfde en uh, die kwam gisteren als negende uit de bus, met een korte kuur. Als negende, nou normaal liter, kan je daar nooit op een medaillepositie komen. Maar vandaag door al dat foute festival ging hij dus met een uitstekende lange kuur uiteindelijk toch met een brons weg. Dat ja, heb is je een ondanks, grote verrassing. Ja, heb je ondanks al die missers, valpartijen en dergelijke toch wel genoten vandaag? Ja, maar ik, ik was op een gegeven moment gewoon een beetje de draad kwijt. Want weet je, uh, je verwacht dan een bepaalde kuur en je verwacht dan een bepaald resultaat. Maar door al die valpartijen, ja, dan gaat er zoveel punten verloren. En dan denk je, ja, wie, wie, wat zijn nu nog de, eigenlijk de kansen van de, van de rijders die net in actie zijn geweest? Dus eh, uiteindelijk is het eigenlijk toch allemaal weer zo uitgekomen zoals we verwacht hadden. Op grote lijnen. Eh, de eerste, de tweede. Hè, dus die man uit Japan en die man uit Canada, dat die 1 en 2 zouden worden, lag in de lijnen van verwachting. Gelet op de korte kuur gisteren. Maar die korte kuur gisteren is eigenlijk van beslissende invloed geweest. Behalve dan voor de jonge man uit Kazachstan, Want die had het vandaag te pakken bij de lange kuur. Die reed een voortreffelijke lange kuur. En die had dus vandaag brons. Hans van Zetten vanuit Sochi. En slot het medailleklassement. Nederland staat nu zesde. Ja, dat heb je op een dag dat je helemaal niks haalt... omdat er helemaal niks is voor Nederland. Zwitserland en de Verenigde Staten zijn ons voorbij in Sochi. Maar ja... Dat kan morgen alweer veranderen, want morgen is de 1500 meter schaatsen bij de mannen. En eh, pakt Nederland dan ook de vierde gouden medaille op de vierde schaatsafstand. Dat is natuurlijk de vraag. Kansen hebben ze genoeg, Mark Tuitert bijvoorbeeld. Olympisch kampioen Stefan Groothuis, Koen Verwij, misschien zelfs wel Jan Blokhuizen. Nou ja, daar gaan we het allemaal over praten met voormalig wereldrecordhouder Jacco Jan-Lehman. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, eerst maar de vraag, ben je verbaasd dat Nederland het zo doet? Ja, ik denk dat iedereen verbaasd is, dus... Uh... Ja, ik denk wel dat, dat niemand dit had verwacht. We zijn nooit een Sprintland geweest. Waar, waar komt dat opeens vandaan? Nou, de laatste jaren komen we wel op. En ik denk dat, de, dat we steeds zelfverzekerder verzekeren dat de jongens steeds zelfverzekerder aan het worden zijn en meer mogelijkheden zien... en ook dat gaan voelen en dat ook gaan kunnen. Dus ik denk dat dat een beetje mee te maken heeft. Ja, er wordt ook gezegd dat het komt door de... Uh, uh, natuurlijk het geld wat, wat uh, door de, de sponsoring is vrijgekomen... maar uh, door al die ploegen die we hebben... die maar tegen elkaar op concurreren. En daar krijg je die goede prestaties van. Ja, dat is denk ik deels waar. En ik denk ook dat er, we nu, dat er nu gewoon een paar hele goede talenten... op zijn gekomen in sprinten... Uh, de Mulders, maar ook Jan Smeekens, dat is natuurlijk al jaren. Ja, die, die is niet uit het niets, niets komen opzetten hoor. Uh, Jan Smeekens, die, die rijdt al sinds een 18e of sinds een 17e eigenlijk al echt fantastische tijden. Die reed op zijn, op zijn 18 al 36 En ja, dat wist je dat, dat die heel lang goed zou kunnen zijn en uh, dat, dat heeft hij ook waargemaakt. En uh, ja, die Mulders zijn altijd goed en je hebt. Ja, je hebt nogal een aantal... Uh... Ja, maar ja, zo, zoals we gezien hebben, een sweep. Uh, nee, 1, 2 echt... en 3 voor Nederland. Nee, nee, dat had niemand voor. Dat, dat, dat, dat kun je gewoon... Dat, dat gebeurt ook waarschijnlijk niet meer. Niet meer? Nou, kijk, dat is, er is, uh, Ik geloof dat Rusland wel eens 1, 1 en 2 is geworden. In, mm -hmm. uh, in Hamar had je Skobrev en... Uh, hoe heet het? Um, hij is nu kozen, Maar in ieder geval... <coughs> um, die, had, die waren 1 en 2 toen op de 500 meter... En uh, ja, dat, dat was wel heel bijzonder. Maar de, het is, de, de 500 meter op de Olympische Spelen... is toch een beetje het, het werk geweest van, de, van de buitenlanders. Zeg ik, ja, ja, ja en, en nu de 1500 meter van, van morgen. Uh, ja, Dat is altijd een afstand geweest... waar, waar wij ja, eigenlijk nooit heel grote prestaties hebben geleverd. Hè, tot, tot Tuit. Tot, op de Olympische uh, Spelen niet? Uh, uh, nee, dat bedoel ik. Schenk uh, had uh, Olympisch goud en, en Mark Tuit het. En dat is al een hele oh Ja, tussen. en ik vergeet even Kees Verkerk natuurlijk, in Grenoble. Uh -huh. um, maar uh, sinds Arts Schenk sinds was er eigenlijk niemand meer uh, tot Markt uit die uh, goud had gewonnen. Dus ja, uh, we zullen het morgen wel zien. Maar ja, ik, ik zie eigenlijk uh, iemand anders als favoriet. Iemand anders? <laughs> ja, geen Nederlander. Dan de vier Nederlanders. En wie is die iemand anders? Dat is Juskov. En dat, dat vind ik, uh, die, ja, die is gewoon, dat is de man in vorm. Die heeft een hele goede. Uh, uh, vijf kilometer gereden en een goede duizend. En ook het gemak waarmee hij zijn rondjes reed op de duizend meter. Dat doet uh, eigenlijk... Uh, dat, ja. ik, ik denk dat hij gewoon zo goed is... en ook nog eens een keertje een thuiswedstrijd rijdt... dat hij gewoon uh, gaat winnen morgen. Nou, en dan die Nederlanders. Uh, Stefan Groothuis, laten we daar eens mee beginnen. Gouden medaille op de duizend meter... Uh, dat, dat werkt, dat, ja. dat hebben we aan Marge Boer gezien. Dat werkt positief natuurlijk, dat werkt door. Ja, Stefan is in vorm. En Stefan moet een hele goede dag hebben om zijn laatste ronde goed door te komen. Om ook nog te winnen. Ik, hij ah, ik kan gewoon op het podium komen. Dat, dat, is, dat, dat is het niet. Maar ik vind, Juskov heeft net wat meer inhoud. En ja, ik, ik zie hem gewoon eerder op, op nummer 1 komen. En uh, Stefan die zit al in rit 7, dus dat is wel op zich wel heel fijn. En je, je mag als eerste uh, die 1500 meter moet je gewoon heel hard knallen. Misschien heeft hij nog iets aan die Alexander Ziki, maar die tegenrijdt op de, op de eerste kruising, dat hij daar naartoe kan trekken. Ja, dat zou kunnen, maar ja, ik, heb, ik, ik heb hem gewoon niet opeens staan. Nee, het is wel zenuwslopend hè, als je in rit 7 al heel, een heel goede tijd rijdt. Ja, maar voor die andere jongens is dat uh, heel lang wachten dan. Die moeten. Nou ja, goed, inderdaad. Dus als, als Stefan. Een hele goede tijd rijdt, dan moeten die anderen uh, die moeten daar, daar weer op, moeten op hun eigen rit wachten, natuurlijk. Dat is, ook, dat is ook zenuwslopend. Ja, uh, ja. oké. Okay. Um, we gaan zo verder. Mark Tuiten rijdt morgen de 1500 meter als titelverdediger. Uh, vier jaar geleden werd hij verrassend uh, kampioen. Morgen probeert hij dat natuurlijk, dat kunststukje te herhalen. Uh, Steven Dalenbout kijkt met coach Gerrit van Velde vooruit naar morgen en terug naar vier jaar geleden. Wat een tijd. 1, 45, 57. Uh, hij bereidt zich goed voor. Uh, ja, er zal zeker wat spanning uh, bij komen kijken. En uh, wat, uh, wat ook heel goed is en wat je nodig hebt. Ja, en uh, die moet je gewoon gaan gebruiken voor, uh, voor de dag van morgen. Maar hij uh, vind Mark wel heel goed te pas. Dus, uh, hij was voor de duizend meter in trainingen. Ik kan ik ook wel zien dat hij gewoon wel in vorm is. Dus... Uh, we gaan morgen gaan we proberen een uh, nou in ieder geval de beste race te rijden en uh, ja kijken of we in de buurt van het podium kunnen komen. Ik vloog, ik weet niet, ik, ik vloog vandaag echt. Het kost geen, het kost niks. Way ahead of Skovrev's line, Bako is two and the time is a good one for Toiter, 1:45.57. Ah, het is gewoon wel iemand die uh, gewoon voor de, altijd voor de eerste plekken wil meegaan. En soms is er, ja, dan, dan, dan lukt het voefje je lukt gewoon niet helemaal. En uh, ja, je, moet, je moet gewoon, zoals je hier bent, ja, moet je gewoon, heel, moet je gewoon de, de race van je leven rijden. En die kun je niet helemaal af op je afroepen. Maar dus, uh, dat zou wat moois zijn. En dan kan er maar één kan hem ook winnen. Hè? Ik bedoel, dat wil iedereen. Uh, en, maar ik vind wel, de, alle voorwaarden zijn wel heel goed. Ik denk dat hij er het beste voor staat, dat hij het hele seizoen ervoor staat. Dus ja, nu is het aan hem morgen om er, uh, om er wat moois van te maken and he is pumped. The Dutch trying to get back up on the podium. Yeah, I, okay, I, yeah, I can't believe kan that, that I ik kan het echt niet geloven. Dat dat ik deze deze dat de mooiste afstand die kan winnen. hard mogelijk possible. en zo much as mogelijk erin inleggen en gewoon op bepaalde facetten eh letten en die zo goed mogelijk uitvoeren, dat is de enige weg en je kunt het heel moeilijk the maken, maar maar makkelijk, ja, het is, je, je kunt het gewoon niet op je afroepen. Je bent afhankelijk van de concurrentie. Het enige wat je hebt, controle over jezelf en die dingen gewoon goed doen en zien gewoon dat je het maximale eruit hebt gehaald als je er over de finish in komt. Dit was het vandaag. En ik kon niet harder en dan, ja, dan me afwachten wat het waard is. Toyota of the Netherlands has één gold in de 1500. Kromprins en uh, prinses ja, Maxima. Ja, jij hebt het echt, hoor. Ja. Je hebt het hij weg. heeft de armband Hij heeft wat er. goed. Hij heeft goed armen met. Ja, het is gewoon een zeer gedreven persoon. Soms wel een beetje te gedreven. En uh, ja, dus, uh, dan legt hij de lat uh, wat uh, te hoog en dan kan je soms zelfs wat. Uh... Ja, er gebeurt er wel eens wat met hem, maar ja, uh, zo, uh, zo is hij. En daar heeft hij ook heel veel mee gewonnen. Dus uh, laten we. Het is gewoon een echte winnaar en uh, we gaan het gewoon zien, uh, wat het morgen brengt. Hoe ziet dan nu de, de weg naar morgen er nog uit voor hem? Is dat uh, op de bank liggen, op bed liggen? Ja, dat is uh, nog heel veel relaxen, focussen, visualiseren. En uh, misschien nog wat praten met familie hier en daar. En dan uh, we doen natuurlijk nu niet zoveel meer. En dan. Uh, Kijken wat het wordt morgen. Het is, uh, het is gewoon hartstikke spannend. Ik hoop echt het beste voor hem. En uh, we gaan er alles aan doen om, uh, om een podium te halen. Dus uh, we gaan ervoor. En dat zei Gerard van Velden tegen uh, Stefan Dadenboud. Um, Jakker Jan Leeuwen, wat denk jij dat Tuit dat kan? Uh, het was al een verrassing vier jaar geleden. In feite was het net zo'n verrassing bij het OKT dat hij plotseling weer naar voren kwam. Ja, nou, ik vond hem op de duizend meter vond ik hem niet overtuigend rijden. Uh, ik vond hem iets hoog zitten. Uh, ja, misschien was je ook misschien, was niet, niet zo heel erg gefocust. Maar ja, ja ik, uh, het, daarnaast is het uh, maar twee mensen gelukt... om twee keer de 1500 meter te winnen op de Olympische Spelen. Dat is Kors en nog een, heel in het begin in een of andere zweet. En uh, dus ja, de, de statistieken uh, die werken ook niet erg mee. Uh, dus ja... Ik geloof nee, er niet in. Ik geloof niet uh, dat hij gaat winnen. Nee. Oké, okay, uh, we komen zo op de andere uh, rijders uh, terug. Maar uh, even Mark Brasser in uh, Ahoy. Kool schrijven tegen Igor Sijsling. En Igor is uh, weer helemaal fit? Ja, het is een wonderbaarlijke wederopstanding, inderdaad, van Igor Sijsling. Ik moet zeggen dat ik na dit uh, verlies in de tweede set en uh, vooral die blessurebehandeling die daarop volgde, niet zo heel veel meer gaf voor de kansen van uh, de Nederlander. Maar hij speelt uh, in de derde set speelt hij uh, eigenlijk weer zoals in de eerste set. Hij serveert heel goed, heeft weinig last van, van die schouder... Hij ging ook nog even aan het begin van de derde set leek hij door, door zijn enkel te gaan. Maar daar heeft hij ook geen last van. Hij speelt frank en vrij, maakt schitterende punten. Heeft Kohlschruijber inmiddels gebroken en staat op een 4-1 voorsprong. En het is Koolschruiber die nu serveert. En het is Igor Sijsling die alweer 30 voor staat. Het ziet er dus heel erg goed uit voor de Nederlander. Als hij zijn service weet te houden. En ja, waarom zou hij dat niet doen? Want hij is in die derde set op eigen service nog niet in de problemen geweest. Ja, dan gaat Igor Sijsling toch gewoon door naar de halve finales hier van het ABN AM. Rode tennis toernooi. zover Zo ver is het nog niet, maar het ziet er wel heel goed uit voor de Nederlander. Wij praten hier verder eh, over de 1500 meter vanmorgen... met Jacco Jan Leeuwang. Um, we hebben het nog niet over Koen Verweij gehad. Nee, nou ja, ik ben een klein beetje fan van Koen... omdat het mijn clubgenoot <lacht> is. Hij is ook lid van de Alkmaars IJsclub. Dus ja, ik ben niet helemaal onpartijdig vandaag. Um, dus ja, ja ik, ik vond Koen een goede duizend meter rijden... Hij ging lekker op een goed ritme, heeft hij de, de, de, de tweede volle ronde gereden, heeft hij 36-6 volgens me, of uh, uh, 26-6 rondje. Nou, dat is eigenlijk net zo goed als Juskov uh, reed. En uh, ja, maar goed, als je echt gaat kijken naar wie, nog meer op, heel, wie ik nog meer op het podium zie, dan denk ik Danny Morrison. Die plotseling ook uit het niets kwam, want die, die, die duizend meter uh, het zilver pakte en uh, ja. daar als invaller in kwam. Maar goed, Danny Morrison, die is, was uh, bij de laatste World Cups ook al heel dicht bij het podium steeds. En um, die heeft echt naar dit toernooi toegewerkt. Dat, dat weet ik, ja, ik. Ik weet hoe zijn coach uh, werkt. Dat is Bas Schouder, dat is ook mijn coach geweest. En um, ja, ik heb daar wel vertrouwen. Als je zag hoe makkelijk je eigenlijk ook die tweede ronde reed. En het hoge ritme, dat, heb je, dat is toch wel lekker. Dat ging gewoon heel goed. Uh, ja, ik, ik, ik zie hem uh, ook op het podium komen. Ja. Uh, we hebben het nog niet gehad over Sven Kramer. Die meldde zich deze week uh, af... Uh, omdat hij ja. alles wil gooien op de 10.000 meter. Ja. Dat begrijp je, neem ik aan. Ik vind het verstandig. Ja, want er zijn zo, zoveel kanonnen staan hier straks... Uh... Sta gaan hier mekaar uh, <laughs> gek lopen maken. En er is, zijn er altijd wel een paar die, die boven komen drijven. Ik, ik denk dat hij daar gewoon niet genoeg snelheid voor heeft... om die mannen te weerstaan. En als je dan ook bedenkt dat volgende week heb je dan die 10 kilometer... je moet ook nog, als je dus de 10 kilometer goed verrijdt moet je ergens een trainingsprikkel geven. Nou, dat kan mooi rond deze dagen. Hè. Dus dat, dat, dat zou dan, als hij als had meegedaan, had dat betekend... Dat hij de zus had moeten nemen voor de 1500 meter. En dus niet zijn rondjes had kunnen blijven rijden. Dus ik denk dat hij het wel goed heeft gedaan. Ja, ja. Um, ja en, de, en zijn vervanger is Jan Blokhuizen. Ja. Daar mogen we geen wonderen van verwachten. Nee, want hij die werd uh, de, een van de weinige 1500 meters die hij dit jaar heeft gereden. Was op het EK bijvoorbeeld. Dat was ook volgens mij zijn laatste internationaal. Dan was hij zesde. Hè? Dus hij, hij werd wel Europees kampioen. Maar op de 1500 meter zesde worden. Met een volgens mij meer dan een seconde achter op Koen Verwij. Ja, dat overtuigt ook niet. Dus, dus bij hem ook, die snelheid ontbreekt het hem. Ik heb opgeschreven voor jou... Joeskov, Morrison, Groothuis en Verwij. Ja, ik hoop dat Verwij op het podium komt. Uh, maar uh, goed, ja, dat is mijn persoonlijke hoop. En hij kan het ook. Hij kan op het podium komen. Shawnee Davis is wat mij betreft afgeschreven. En dan ze rijden morgen wel met nieuwe pakken. Maar goed... Uh, toch verwond ik hem. Ik denk dat het toch nog niet overtuigd genoeg is uh, wat hij heeft gedaan. En dan heb je nog Joey Mantia. Die de laatste World Cup voor dit toernooi heeft gewonnen. Die zit in de laatste rit tegen Koen voorbij. Is een gevaarlijke man. Maar ja, die heeft ook nog niet overtuigd. Dus ja. Dan, uh, en ja, Bart Swings. Dat is, dat is echt een joker. Ja, je, je weet niet wat hij gaat doen. Het is een hele gevaarlijke man. Morgenmiddag weten we weer. En dan zit je ook weer hier. En zit ik ook weer. Oké, Jackie Leewan, hartelijk dank. En, uh, we gaan naar Mark Brasser, want... 5-41-15 voor Igor Sijsling. De Nederlander heeft de dubbele break te pakken. En heeft dus uh, twee matchpoints in deze rare partij. En hij maakt het uh, meteen af op, op de eerste. Wat een rare partij. Een fenomenale Zeisling. In de eerste set die won hij. Toen viel hij tegen in de tweede set. Had hij blessure. Maar hij wint de derde set met liefst 6-1. En zo heeft Nederland uh, na Raymond Sluiter in 2003... eindelijk weer iemand hier in de halve finale. We waren al blij met zijn kwartfinale. Dat uh, was al lang niet meer gebeurd. Robin Haase in 2008. Maar een halve finale voor Igor Seijsling. Wie had dat uh, van tevoren kunnen denken. Ja, en als hij zo speelt. Als je kan winnen van Koolschrijver. toch ook een speler van rondplaats 20 op de wereldranglijst. Ja, waar waarom zou je dan morgen niet kunnen winnen van Marien Silic. maar dat is misschien te makkelijk gezegd in de euforie. Prachtig optreden van Igor Seizling. knap hersteld in die derde set. Die wint hij dus met 6-1. Igor Seizling morgen in de halve finales van het Alien Amro-toernooi... hij gaat spelen tegen de Kroaat Marien Silic. Mark Brasser, en wij gaan terug naar Sochi. Een horrorcrash Begin januari leek het einde te zijn voor de Olympische ambities... van schanspringer Thomas Morgenstern. Maar in de maand tijd schopte de Oostenrijkse sterren van de Intensive Care tot de hoge schans in Sochi. En daar deed hij vanavond mee aan de kwalificatiewedstrijd. En Edwin Cornelis was er ook bij. Welkom Ja, en dat niet eens voor een uh, medal-event, zoals dat wordt genoemd. Dit is gewoon de kwalificatie voor de grote schans. Maar voor één man is het al heel bijzonder om hier überhaupt bij te zijn. Een grootheid is hij... In het schans springen. Maar een maand geleden ging het helemaal mis tijdens de training. We hebben een zeer schweren sturzpunt meterleven van Thomas Morgenstern. Een sturzpunt, die we Ihnen nog einmal zeigen wollen. En dan hier op de grote Flugschanze. Dieser sturzpunt bij meer als 100 km/h schlägt met voller wucht op. Is natuurlijk sofort bewustlos. Deze man is een uh, verslaggever van ÖDRAI, HIT-radio in Oostenrijk. Kent Thomas Morgenstern ook goed en was erbij toen het gebeurde in een training in Koel. Ja, yeah, ik was daar, ik zag dat en ik was echt really shocked. Ja, ik zag de film, het was like horror. Ja, yeah, het was echt really like horror. Hij had echt veel geluk. Het waren met recht horrorbeelden. De beelden van Thomas Morgenstern, die van de schans afkomt en in de lucht uit balans raakt. Je ziet het linkerbeen ja, gaan zwabberen. Er was geen houding meer aan, hij kon de val niet meer voorkomen. En hij kwam hard en val, rolde vervolgens door. De snow, where hij crashed was because of the sun was not so hard so i think that was really big luck for him. ja zegt de verslaggever die er zelf ooggetuige was die met mensen heeft gesproken hij heeft geluk gehad morgenstern dat ze sneeuwzacht was Ja, yeah, he saved him maybe he could uh, sit in the chair yeah voor yeah, for this but uh, for the future anders had hij net zo goed voor de rest van zijn leven in een rolstoel kunnen zitten vorsturz am kulm thomas morgenstern stürzt schon wieder schwer We schalten zum krankenhaus wat er vervolgens gebeurde, Morgenstern moest naar het ziekenhuis kwam terecht op de intensive care. De dokter was really shocked. I phoned hem in de avond, op deze vrijdag. En hij zei. Hij had big geluk, maar we moeten wachten. De goede nachricht is een moment außer levensgevaar. De slechte, hij had een zeer schwere kopverletzung erlitten. Kein mens weet met welke vorm. De toestand van Thomas Morgenstern was in eerste instantie uiterst zorgelijk. Hij had hoofdletsel, een gekneusde long. Maar langzaam maar zeker trad het herstel in. Hij he werd better and better. He had a good uh, goed team van doctors en physiotherapists enzo. And, and, so. and I was really a little bit surprised that he comes back, but uh, he's here, and he's jumping and he tries. En op het moment dat hij uiteindelijk het ziekenhuis kon verlaten, was het laatste waaraan iedereen in Oostenrijk dacht wel de Olympische Spelen. Misschien ook wel Thomas Morgenstern, maar het was eigenlijk zijn dochtertje die hem over de streep heeft getrokken. En dan is het but. When I was at home, my little dog the jumped out of the bed. He didn't want. So he she made a salto. Dokter, probeerde van bed te springen. Dat lukte de eerste keer niet, maar ze probeerde het nog een keer. And she tried again. Ja. So, she showed me I should try again. En ze gaf daarmee eigenlijk aan aan Thomas Morgenstern, je moet blijven proberen. En dat heeft hij gedaan. 60 wordt hij in de kwalificatieronde, genoeg om door te gaan. Maar een rol van betekenis in het klassement zal hij niet gaan spelen straks. Dat doet er ook niet toe, want het belangrijkste is dat hij er weer bij is. Wat betekent het voor hem zelf? Het really uh, is geweldig om hier te zijn. Het is echt geweldig. Het droom komt om de Olympics. te Het betekent heel veel voor hem, want de afgelopen periode is bijzonder zwaar geweest. Het was een heel moeilijke tijd, time uh, last month. Uh, to getting get, getting back on the on the hill and getting back to, to En toch, hij wilde per se proberen om die Olympische Spelen te halen. Did you have of uh, if you should participate or not? Not until I decided te jump. Vivo zat hij eigenlijk niet over een terugkeer, totdat hij voor het eerst weer boven aan de hoge schans stond. I was afraid uh, because of the first jump on the big hill and the first training was really difficult, but all in all it's great. Yeah. Nou, dat gaat goed, maar fysiek is het allemaal nog niet helemaal in orde. Hij heeft nog last van zijn nek bijvoorbeeld. But the physical part is the part uh, which which is getting the first time really fast. Then it takes a really long time. I have. Uh, neck problems at the moment as well. Ja, en de impact van het ongeluk, het laat zich lastig omschrijven. Het is groot. Het zal altijd bij hem blijven. Altijd deel van hem blijven uitmaken. These, this accident will yeah, take part in my life uh, every time. Uh, it's difficult to describe, but the pictures are always in my mind and that's het. But the feeling nu at the moment on the hill. Is goed. Ik denk niet over het. Um, looking forward for for the competitions this weekend and on Monday. Thomas Morgenstern in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Nou, we kijken nog even bij de medailles voor morgen. Bij het alpine skiën de Super G voor vrouwen. Er is het langlaufen. De vrouwen komen in actie op de 4x5 km estafette. Skispringen. De mannen springen van de grote schans met Morgenstern dus. En skeleton mannen. En er is ook shorttrack. De 1000 meter voor de vrouwen. En de 1500 meter bij de mannen. Maar hoe gaat dat nou precies, die 1500 meter? U hoort de sporter zelf. Shorttrack afstand. 1500 meter. Wat is het voor afstand?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 Van de short track 1500 meter. Van morgen gaan we naar het voetbal van vanavond. Psv boekte een ja. krappe zege op Irakus. 2-1 werd het. Brian Roers was de matchwinner en de trainer van Irakus, Jan de Jonge, was de afloop niet te spreken over het slechte veld. Ja, we, ja het klinkt een beetje idioot eigenlijk, maar als je hier in Eindhoven speelt. Maar we willen graag wel voetbal spelen en positie spelen. Dat was aan de ene kant helemaal allemaal nou ja, dan wordt het al een kwestie van rennen en vliegen. En, en ik vind dat de PSV heeft natuurlijk ook geen kinderachtige spelers. Dus zo simpel is het. Nou, maar wij hadden geen lef en geen durf. Nou, dat is in de rust, hebben we het daar goed over gehad. En dat was in de tweede helft veel beter. Ook weer tien minuten. In de tweede helft komen we wel wat onder druk. Krijgen de goal ook tegen. Maar daarna hebben we ons onderuit gevoetbald. En hebben we natuurlijk de kans op 2-2 zeker laten liggen. Maar goed, de wedstrijd duurt 90 minuten. Zo is het ook. Ja, en dan krijg je die krankzinnige slotfase. Hè? Ben je daar tien jaar ouder in geworden? Ik weet niet hoe oud ik nog moet worden dan. Maar inderdaad, het was tien, uh, tien minuten uh, niet te geloven. We de mogelijkheden nog hadden om. Uh, maar goed, ze hebben een aardige keeper. Hè, en die pakte uh, de, de meeste ballen eruit. Alle ballen eruit. Dat we nog even terugkomen op dat veld. Want, want vooraf was, uh, was er eigenlijk geen discussie uh, wel of niet afgelast. Toen ik stukken zag van het veld en deel van de wedstrijd. Dacht ik, ja, is dit nou wel verstandig? Ja, oké. Okay. Daar ben ik helemaal geen seconde mee bezig geweest. We zijn hier naartoe gekomen. We zijn vanmorgen al vertrokken. En dan wil ik voetballen ook. En als het dan doorgaat, gaat het door. En dan moet je het beste van maken. Nou ja, zo'n wedstrijd was het ook. De eerste helft zeker. Tweede helft werd het wat beter. Want het werd droog. Toen konden we ook meer voetballen. Maar goed, uiteindelijk staan we met lege handen. En dat zei Jan de Jonge, de trainer van Herakles. Hij zei ook dat het in de slotfase nog spannend werd. En het had ook best 2-2 kunnen worden. En daar was de trainer van PSV, Philip Cocu, natuurlijk niet blij mee. Nee, ja, dat is eigenlijk de enige fase waar, waar we natuurlijk absoluut niet tevreden over kunnen zijn. Dat is uh, het einde van de wedstrijd. logisch dat uh, Herakles veel risico neemt. Hij ging met vier man voorop spelen, zelfs drie man achterop, Maar dan uh, moeten we veel beter uh, uitspelen. Zeker als we de bal hadden en dan waren we meteen weer kwijt. En dan kom je onder druk. En ja, dan hebben we nog geluk dat uh, Jeroen Zoet ons uh, geweldig redt. Want anders uh, ja, dan wordt het gewoon een gelijkspel. En dat, uh, ja, dat zou over 90 minuten... Uh, uh, spelen niet uh, terecht recht zijn geweest. Nee, waar ik eigenlijk ook op doel is dat het spannend wordt, terwijl die spanning al veel eerder door jullie ongedaan had kunnen worden gemaakt. Absoluut, absoluut, ja. Dat was eigenlijk de eerste helft al het geval. Uh, we beginnen gewoon heel goed aan de wedstrijd, hebben het initiatief, uh, creëren kansen. Als je dan 1 0 vol komt, op het moment dat je de 2 0 zou kunnen maken, dan, dan, uh, ja, dan, dan heb je de wedstrijd in je zak. En dat laten we eigenlijk na. Nou, de score een goede goal, dan moet je de tweede helft weer overnieuw beginnen en ja, dan gebeurt eigenlijk hetzelfde. We scoren weer een uitstekende goal vanuit een uh, goed positiespel. Met een uh, heel moeilijk bespeelbare veld overigens. Ja, en dan op het laatst dan kunnen we het eigenlijk niet uh, ja, finishen zeg maar, met, uh, met een 3-1. En dan wordt het nog heel erg benauwd. Het is een gekke vraag met dit weer, maar is het lek boven? Nou, ik denk dat we op de goede weg zijn. Uh, we willen allemaal uh, graag... Uh, dat we wat constanter worden in, uh, in ons spel en prestaties. Nou, daar heb je natuurlijk ook resultaten voor nodig. We hebben heel veel goede wedstrijden gespeeld zonder uh, goed resultaat. Nou, nu zie je beide terug. Uh, uh, en uh, dat moeten we uitbouwen naar, uh, naar de komende wedstrijden. En nu krijgen we twee uitwedstrijden. Dus dan mogen we het weer laten zien. Tot slot nog even een zakelijke vraag. Hoe is het met Matas? Wat is de actuele stand van zaken? Ja, op dit moment uh, ja, zijn ze in gesprek over... Uh, over de situatie wat er uh, ja, op de scan uh, gezien is. En, uh, second opinion uh, aangevraagd. En ik, ik weet niet op dit moment uh, hoe het contact tussen PSV en Ruben Kazan is. Maar de, uh, wellicht zal er in dit weekend wel uh, duidelijkheid komen. Hoe zij daaronder? Vrij rustig, maar ook wel een beetje onzeker. natuurlijk. is dus een veel een situatie voor de speler en voor, uh, voor PSV. Maar we moeten toch even afwachten, hij ook. En, uh, ja, mocht, het, uh, mocht het allemaal definitief afketsen, ja, dan blijft hij gewoon bij uh, PSV. En dan heb je gewoon weer twee spitsen. Ja, maar nou, voor mij uh, is het als trainer alleen prettig... om zo breed mogelijke selectie te hebben. Filip Cocu, de trainer van PSV na de 2-1-zegen op Herakles. En de slimme vragen over het lek boven... en al die andere slimme vragen werden gesteld door Ronald van der Geer. De topper in de Eredivisie natuurlijk dit weekend. Morgen Twente tegen Vitesse. Twente, de nummer twee, met een achterstand van vier punten... op koploper Ajax nadat het tegen PSV en FC Groningen punten morste. En dus was het een slechte week voor de coach, Mr. Jansen. Ja, als je puur kijkt naar het aantal punten... mag je dat absoluut zo uh, kwalificeren, ja. ja. We hebben uh, qua puntenaantal... en we het, uh, met name de laatste twee wedstrijden niet goed gedaan. Nu komt Vitesse op bezoek. Is dit zo'n wedstrijd van waar nou heel veel druk op komt te staan? Dat je moet winnen om bij te blijven? Ja, elke wedstrijd zit, uh, heeft, heeft weer een, een eigen verhaal. Keren, uh, nu ook weer... Uh, ja, je zag het al PSV, dat was wel bijzonder. Daar was een, was een gigantische lading zat er op die wedstrijd. Met name ook vanuit Eindhoven, van het moeten winnen. Groningen zat ook in een mindere fase. Dus uh, zag je ook van, uh, dat de focus er was. Ja, en bij ons is dat, is dat ook zo. Dat, dat we nu richting Vitesse... En, maar ook geldt ook voor beide ploegen. Ja. Van, uh, ja, wil je, wil je zeg maar een, een gaatje slaan... En wil je, wil je mee blijven doen voor de bovenste plekken... Dan uh, is dit wel... Uh, wel een hele belangrijke. Is de ploeg die verliest, moet hij zich als kansloos beschouwen voor de titel? Ja, als je, als je gaat verliezen en, en Ajax gaat, gaat hun wedstrijd winnen... Ja, dan moet hij moet zeker, zeker even in de ijskast. Dus, uh, maar ja, die garantie heb je in de Eredivisie op dit moment helemaal niet. Want uh, ja, elk weekend word je weer opnieuw verrast. Maar mag ik Twente, uh, Vitesse en een zeer beladen partij noemen? Ja, absoluut. Ja. Ja. Kan ik niet anders dan uh, bevestigen dat dat zo is. Merk je een beetje in de ploeg dat het leeft van ja, we moeten... Ja, in deze fase, ik heb dan, dat, dat hebben we ook aangegeven, want het is, het is Europees. Het zijn Europese weken. Kijken hoe we daarmee omgaan. En uh, ja, op dit moment is het eigenlijk uh, wedstrijden, uh, die, uh, die werken in, uh, in recordtempo af. Ik ken dan Groningen en nu zitten er weer twee dagen tussen en dan speel je alweer. Dus ja, je hebt niet zo heel veel tijd om, uh, om, om daarover na te denken. De spelers die zijn gisteren op de club geweest hebben, hebben hersteld. Vandaag krijg je een korte training uh, richting, uh, richting Vitesse. Ja, en dan hoop je, en, en daar ga je ook vanuit dat je dat je, je groep weer ...fit en fris heb richting, richting Vitesse. Niet meer en niet minder. Dat is een mentale kwestie. Dit is wel iets wat, wat ook behoorlijk tussen de oren kan, kan gaan zitten. Of uh, uiteindelijk hoe sterk ben je en hoeveel pijn kun je, kun je zelf hebben. Is het dan ook zoiets van schoonheid telt niet, alleen punten? Ja, nee, nee, wij als trainers die, uh, zijn toch, uh, en ik denk dat ik ook wel uh, in dit geval Vitesse dusdanig ken dat de uitvoeringsspeelwijze wel dusdanig belangrijk is, dat je, dat je wel daar ook doorheen kijkt. Uh, het is wel zo van uh, af en toe is het niet, uh, niet belangrijk hoe je wint, als je maar wint. En dat zei Michel Jansen. Die had het ook over een zeer beladen wedstrijd. Eens kijken hoe ze daar bij de nummer 4 Vitesse naar kijken. De ploeg heeft al vier wedstrijden niet gewonnen. Voor de trainer Peter Bos staat er dan ook behoorlijk wat op het spel. Nou, dit is natuurlijk een grote wedstrijd. Als je kijkt naar de ranglijst. Twee ploegen die bovenin meespelen. En daarnaast ook twee ploegen die denk ik het hele seizoen... als je het over een heel seizoen mag hebben... leuk voetbal hebben gespeeld. Ja, alleen het leuke voetbal is op dit moment bij Vitesse een beetje weg. Rara, hoe kan dat? Ja, dat is de grote vraag. Daar heb je over na zitten denken? Dat hoort bij mijn vak, ja. En ben je tot schokkende conclusies gekomen? Nee, want in het voetbal zijn er vaak geen schokkende zaken. Ik denk dat, dat als je gaat kijken, dan kijk ik natuurlijk niet alleen naar een korte periode, maar over een langere periode. Dan draaien wij, afgezien van het begin van het seizoen, een heel constant seizoen. Eigenlijk de meest constante ploeg in de Eredivisie. Daar waar andere ploegen al eerder... Uh, een mindere periode hebben gehad, uh, hebben wij, hadden wij die nog niet gehad. En uh, je ziet dat ook wij er niet aan ontkomen. Dus eigenlijk is het heel logisch wat er gebeurt. Niet fijn, maar wel heel logisch. En je wijdt het ook een beetje aan de groep, aan de samenstelling van de spelersgroep. Leeftijd met name. Ja, maar dat heeft iedere ploeg in Nederland mee te maken. Ook wij hebben hele jonge jongens. We hebben ook een heleboel spelers erbij. Dat misschien wel in tegenstelling tot andere ploegen. Die als je naar de vorige seizoenen kijkt niet veel gespeeld hebben. Piazon had nog nooit 34 wedstrijden achter elkaar gespeeld. Dat geldt voor Atsu, dat geldt voor Prupper ook de laatste jaren. Dat geldt voor Leerdam die een half jaar bij Feyenoord niet gespeeld heeft. Ja, dus dat zijn ook zaken die natuurlijk wel een rol kunnen spelen. Dus je moet als prof leren ook, als jonge prof, dat je, dat je een heel seizoen constant moet zijn. En dat er misschien valkuilen zijn waardoor dat niveau zo ineens even wegzakt. Absoluut. En wielrenner die wint ook niet uh, op zijn achttiende de Tour de France. Daar heeft hij hardheid voor nodig van de Tour. En, en wij hebben hardheid van de, van de competitie nodig. En uh, ja, dat doe je alleen maar op door ze, door ze te spelen. En door, en door ze daarop te wijzen natuurlijk. Uh, aan de andere kant wil je dat als, als coach zo snel mogelijk terughalen. Uh, voor het seizoen uh, eerste helft, waar jullie fris veel kansen creëren. Uh, zoek je het in die zin ook een beetje in een, in, een, in een tactisch bereik? Dat je denkt ik moet daarin wat gaan schuiven? Nee, juist niet. Ik denk dat waar de jongens op dit moment behoefte aan hebben dat is vertrouwen. Dat is vastigheden. En, uh, en dat vastigheid kan een systeem ze bieden. En daar proberen we ze dus zoveel mogelijk bij te helpen. Hoe uh, kijk je wat dat betreft naar Twente? Ja, Twente is een, een, ik vind een hele leuke ploeg. Leuke ploeg om naar te kijken. Jongens die vanuit ook een heel herkenbaar vast systeem spelen. Met een aantal uitstekende voetballers daar ook bij. Maar ook Twente, daar kun je voor zeggen dat ze sommige wedstrijden geweldig spelen. En andere wedstrijden ook door die ondergrens heen zakken. En dat geldt eigenlijk voor iedere ploeg in Nederland. Dat zijn Peter Bos tegen Richard van der Malen. Het worden ook belangrijke weken voor koploper Ajax. De Amsterdammers spelen in de Europa League tegen Red Bull Salzburg... en in de competitie tegen AZ en Feyenoord. Maar de eerste hoorde in die reeks heet Heer De Friesen komen zondagmiddag op bezoek in de arena. Ajax pakte slechts vijf punten uit de laatste drie wedstrijden... en is dus op zoek naar vorm. Sien de Jong die zal weer in de spits starten. Baalt van het spel van zijn ploeg, maar vindt het gemoppen... toch een tikkeltje overdreven. Ja, dat is... Uh... Een beetje gek wel, ja, voorgaande jaren stonden we nu 13 punten achter en uh, leek het wel minder uh, gemoppen dan nu, maar uh, ja, het hoort er ook bij, uh, kijk, wij moeten wij moeten gewoon uh, goed spelen en uh, dit soort wedstrijden, zeker als tegen, als tegen Zwolle, moeten we winnen, ook uh, ja. om jezelf nog meer ruimte te geven op de ranglijst. Gek is misschien ook, en dat heb jij zeker meegemaakt, de laatste jaren juist na de winterstop Ajax ontzettend sterk, en nu is het opeens na de winterstop even wat anders. Kun je daar een oorzaak voor bedenken? Ja, ja, ik weet niet. Ik moet wel zeggen dat het vaak na de winter... Uh, als je terugkijkt, denk ik, de eerste paar wedstrijden na de winter zijn ook niet altijd uh, even goed. En, uh, yeah. Alsof we even op gang moeten komen, maar uh, ja, vaak uh, wordt het spel wel beter. En ik hoop dat we dat nu ook uh, voor elkaar krijgen, want de laatste wedstrijden... Yeah. De, de eerste wedstrijd na de winter was, denk ik, de eerste helft steeds wat minder. En uh, daarna werd het eigenlijk de tweede helft steeds uh, wat minder. Dus we moeten nu uh, ja, proberen om de eerste en tweede helft uh, beter te spelen. En uh, ja, daar uh, proberen we hard aan te werken. Wat is dat? Het gaat minder. Wat gebeurt er dan? Wat gaat er dan niet goed? Nou ja, de laatste wedstrijd denk ik dat je de eerste helft uh, eigenlijk de controle hebt. En nou, zeker drie, vier goede kansen hebt gecreëerd. En uh, ja, eentje van maakt. Alleen uh, krijg je net voor rust ook een goal tegen. En dat is toch steeds net een tikje, denk ik. Uh, ja, waardoor je na rust toch weer even... Ja, we willen wel heel graag. Want we zeggen ook van het is heel belangrijk dat we deze wedstrijd winnen. En het is wel dat we willen. Alleen ik denk dat we daardoor... Ja, te onrustig gaan voetballen en uh, te veel focus op, uh, ja, op scoren en dan snel naar de, naar de goal toe gaan en daardoor bijna minder kansen creëren dan als we de eerste helft rustig spelen. Hoe kijk je naar je eigen spel sinds je rentree uh, bij Utrecht? Nou ja, even, uh, ja, bij Utrecht was het toch weer uh, invalbeurs, toch anders voor mijn gevoel en uh, ja. de wedstrijd daarna tegen Groningen vond ik uh, dat ik nog niet uh, scherp was. Ik merkte eigenlijk na de winter dat ik uh, in Turkije ja, echt scherp was en uh, ik voelde me ook sterk en... Ja. Tot voor Pees toen blessure gebeurde, kreeg je toch weer even een tikje. En uh, dat merkte ik wel ook op trainingen die week daarna een beetje. En ik vond wel dat ik tegen Zwolle in ieder geval wel feller was. En uh, ja, ook in het kaatsen, in het uh, afgeven en uh, ook in het duels, in het druk in de hoek nog en dat soort dingen. Alleen ja, ik, je mist twee, uh, twee kansen en daar bouw je ook van. En toch, uh, Sim de Jong aanvoerde altijd onomstreden al heel lang uh, actief bij Ajax. Zo links en rechts hoor je toch ook kritiek. Op jou? Het moet nieuw zijn, gek, wennen, vervelend. <laughs> nou ja, dat hoort erbij. Kijk, als ik niet goed speel, dan zou je ook kritiek op mij zijn. En ja, dat is denk ik nu een beetje op het hele team dat we niet goed spelen. En ja, dan zullen er altijd mensen zijn roepen over die en mensen roepen wat over die. En dat hou je altijd. Ja, dat, dat raakt je niet? Nou ja, het ligt eraan wie het zegt. Als de, als de trainer en mijn medespelers het zou zeggen, dan zou ik het me uh, meer aantrekken dan als andere mensen zeggen. Wat zeggen die dan tegen je? Nou ja, dat, uh, dat ze in me geloven. En uh, ook mijn medespelers uh, ja, praat ik gewoon mee over de wedstrijd. En natuurlijk ja, hebben uh, we het over die kansjes en uh, over dat soort dingen. Maar ja, op trainen en dat soort dingen merk ik wel dat het, uh, dat het beter gaat. En, uh, ja, ik denk dat de trainers dat ook wel, uh, wel zien. En, uh, dat, uh, dat is voor mij belangrijker dan wat er uh, voor de rest gezegd wordt. Hoop je niet uh, op een uh, linie naar achteren misschien nu uh, tegen RV? Ja, je begint te lachen. Nou, nee, uh, ja, dan moet ook niet elke keer weer, uh, weer wisselen van, uh, van posities. Ik uh, ja, denk dat het ook uh, even wennen is weer aan uh, hoe we staan. En dat we daar uh, ja, vanzelf weer in moeten, in moeten groeien. En ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren. We willen heel graag die punten pakken. en uh, Ook voor een wedstrijd en ook in de rust van de wedstrijden zijn we wel... Uh, ja, gretig. Alleen uh, ik denk dat we dat uh, in het veld niet op de juiste manier laten zien. En dat zei Sim de Jong. Felix Magat wordt per direct trainer van Fulham. Hij neemt de plaats in van René Meulensteen. In Duitsland won Mainz met 2-0 van Hannover. En in Italië versloeg AC Milan Bologna met 1-0. En dan werd er ook nog gevoetbald in de Jupiler League. Dordrecht tegen Jong Ajax 1-1, MVV Willem 2-2-2. Den Bosch, Sparta 2-1. VVV, Jong Twente 3-0. Helmansport tegen Os 3-1. Excelsior Eindhoven 5-2. De Graafschap, Volendam 2-2. En bij De Graafschap is de trainer, Jimmy Koldenboet... na 29 dagen alweer ontslagen. Jan Freeman zat vanavond op de bank als coach. En er was ook nog Telstar tegen Jong PSV, dat werd 2-2. En Achilles 29 tegen Fortuna Sittard, 0-0. En er was ook nog Almere City FC tegen FC Emmen, 1-4. En de stand dan, Dordrecht heeft 54 punten. Dus eerste, Willem II tweede met 50, dan VVV met 48. Dan Eindhoven met 44 en dan Excelsior met 43. En die ploeg die de trainer ontslagen heeft, de graafschap, heeft er 39. Thijs van der Brink doet straks het oog en we zijn natuurlijk terug met Radio Olympia morgen met Lara Rensen en Robert Meder om 12 uur. Het is vandaag 14 februari. Laten we nog even luisteren naar de hoogtepunten van vandaag. Hier het laatste stuk voor Daria Dombrachtjewaar was al winnares van het goud in de achtervolgingsrace van twee dagen geleden. En ze snelt hier over de finishlijn na 43 minuten 19 seconden en 16 jaar. Ja, een goede combinatie van drie sprongen. De Lutz, de drievoudige Lutz, de enkele Ritberger en de drievoudige salto. Maar het is een nieuwe snelste tijd. 1.14 onder de tijd van Zampa. Sandro Villetta uit Zwitserland. Landing is belangrijk en die is er. Oh, een mooie eerste sprong in deze finale. En wat kan ze blij zijn. Come in the last is Rizzi Laftona. Rizzi is de Olympic champion. Yeah. Oh my goodness. En zijn de tranen voor China... Weer geen Chinese goud. Het is nog nooit gebeurd. En daarmee is de eindstand bekend dat deze jongeman, die 19-jarige Yazuru Aniu uit Japan, wordt de eerste Olympisch kampioen in het kunstrijden voor dat land. Look at that. Look at everyone there. Unbelievable! Awesome by Liziano.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 Tijdens de spelen krijgt u van ons elke middag... En hij heeft het zo verdiend. En hij Radio Olympia. Dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. Oh, ho, ho. Wel nou, ook nog 1, 2, 3. 1, 2, 3. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja.